11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de proloog. Parijs is nog niet in zicht, maar we hebben de blik wel al op Boksmeer. En hoe vult een renner zijn tank bij? Na het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam mag voorlopig geen openbare feesten meer organiseren. Burgemeester van der Laan legt die maatregel op na de schietpartij tijdens een dansfeest in het museum eind mei. Daarbij werd een man van 26 doodgeschoten. De binnenplaats van het museum mag de komende drie maanden alleen door museumbezoekers worden gebruikt. In andere delen van het gebouw mogen voor onbepaalde tijd geen openbare feesten worden georganiseerd.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 dat land brengt de vluchtelingen naar een eiland... waar de asielaanvragen worden beoordeeld. Vluchtelingen die een verblijfstatus krijgen... worden gehuisvest in Papua-Nieuw-Guinea. In de ruil geeft Australië geld en medische hulp. De eerste loper van de Vierdaagse in Nijmegen is binnen. Simon Brownley kwam om half tien binnen over de Via Gladiola. Een verslaggever van Omroep Gelderland ving hem op... want veel publiek was er nog niet. Again, the first one. Yeah. How is that? Because there is nobody... De Brit haalde ook vorig jaar als eerste de eindstreep. Hij is ook een subtopper op de marathon. De wandelaars van de Vierdaagse zijn bezig aan hun vierde en laatste loopdag. Ze hebben tot zes uur vanmiddag de tijd om een Vierdaagse kruisje te bemachtigen. Twee medewerkers van Artsen zonder Grenzen... die twee jaar geleden in Kenia werden ontvoerd, zijn vrijgelaten. Dat gebeurde in het buurland Somalië. De twee Spaanse vrouwen werkten in het vluchtelingenkamp Dadaab... toen ze door gewapende mannen werden meegenomen. De ontvoering was waarschijnlijk het werk van de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. De vrouwen zijn 644 dagen gegijzeld geweest. Volgens artsen zonder grenzen zijn ze in goede gezondheid. Bouke Mollema is zojuist gestart in de negentiende etappe van de Tour de France. Mollema was de afgelopen dagen ziek. En volgens de ploegleiding was er gisteren, voorafgaand aan de etappe naar Alpe twijfel of de Groninger zou kunnen rijden. Hij is natuurlijk niet super fit meer. Dat, uh, kijk, het is aan de ene kant gewoon de vermoeidheid van uh, bijna drie weken Tour. En aan de andere kant, ja, dat hij dus uh, voor de tijdritten uh, wat grieperig is uh, geworden.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 Dan nog het weer, volop zon. Alleen in de noorden en noordoosten vanmiddag wat bewolking. Middagtemperatuur 25 tot 28 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, later zon en 20 tot 25 graden. Zometeen de Tour de France. Zwaar of niet zwaar? Nieuw, de Citroën Online Dealer Deals. Dat zijn de beste online deals met de offline service die je gewend bent van de Citroën Dealer. Met maar liefst 1000 euro online voordeel op de zuinige Citroën C3...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 De woorden uit Goedemorgen. Wat tourmomenten van gisteren. Oei, Riblon in de Berm. Prima, Poels, prima. Ten dam eraf, mollema eraf. En vroom vroom wil eten. Maar de mooiste, of als je wilt de meest dramatische momenten, waren de TJ-momenten. Een haperend versnellingsapparaat en vlak voor de meet stilvallen. De top bleek 59 seconden te hoog. TJ, TJ van Garderen dus, op nummer 2. En dat maakt het mooi, die tour. 18 loodzware etappes haspelden de renners al af. En dat kost natuurlijk energie. Welke brandstof je lichaam dan nodig heeft, bespreek ik met voedingskundige Ineke Fokking. Goedemorgen. Goedemorgen. 3400 kilometer fietsen... Om erbij in drie weken berg op berg af is daar tegenop te eten. Nou ja, er zijn incidentele gevallen bekend van mensen die juist aankomen tijdens de Tour, maar dat, is heel, ja, dat gebeurt echt heel zelden. Over het algemeen zie je dat het vetpercentage toch afneemt tijdens zo'n Tour. En dat uh, ja, de mannen toch uh, inderdaad flink moeten herstellen na zo'n drie weken buffelen. En hoe ze dat doen bespreken wij zo meteen. Ook aan tafel Twan Poels, de kerstverse organisator van Daags na de Tour. De ronde van Boksmeer, die natuurlijk altijd traditiegetrouw de maandag na de Tour de France wordt gehouden. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Heeft u nog een renner zien fietsen waarvan u zegt... ja, die zou ik wel graag willen hebben, hoor, maandag? Uh, ja, dat is uiteraard de, de toerwinner, of, of de, de, de potentiële toerwinner Vroom is dat. Maar ja, op dit moment voor Boxmeer is dat niet haalbaar... gezien het staat wat u vraagt. Dus uh, die wordt het niet? Die wordt het niet, nee. nee. We zijn nog wel in gesprek met wat, wat Nederlandse renners... Uh, maar dat weten we waarschijnlijk vandaag uh, meer van. Nou, het lijstje werken wij zo meteen ook even af, natuurlijk. En in de Tour, Filemon Wesseling. Filemon, goedemorgen. Ja, een hele morgen. Ja, over aankomen gesproken, dat is hier ook wel een dingetje hoor, want ja, de renners die vallen natuurlijk, over het algemeen hoorden we net af, maar de, de, de tourvolgers die komen uh, een beetje aan, want die zitten natuurlijk de hele dag in de auto. Ik had gisteren even op onze teller gekeken, 8.000 kilometer hebben we al afgelegd, zo. dus dat is, uh, dat is best wel fors. En je merkt ook, iedereen is hier echt uh, moe aan het worden, Deborah, ja. en dat zorgt voor nogal wat irritaties. Ik heb oh. er zelf geen last van, maar veel mensen om me heen wel. Ik ga zo meteen, ga ik er alles over vertellen. Nou, ik ben heel benieuwd, uiteraard. Uh, okay. Ik ben nog heel fris, uh, moet ik ja, zeggen. Ja, ja, maar goed, ik heb een goede ploeg achter ja. me ook, hè, dat scheelt. Heel belangrijk, heel belangrijk. Zo is het. Tot straks, Fiedemann. En uh, ook in Frankrijk natuurlijk Gio Lippens. Gio, goedemorgen. De Bora, goedemorgen. Vertrokken zijn ze met Mollema. Ja, ze zijn vertrokken met Bouke Mollema. Hij stond uh, vlak in de buurt van de gele trui. Ook van de bolletjestrui. Uh, de bolletjestrui die die trui eigenlijk niet om de schouders mag hebben... omdat Christopher Froome de leider is in dat bergklassement... gevolgd door Quintana. Maar Christophe Riblon, de winnaar van die mooie etappe gisteren naar Alpe d'Huez... Die mag vandaag in de bolletjes truien starten. Omdat hij derde staat in dat bergklassement. We hebben ook meteen twee renners die gedemarreerd zijn vanuit het vertrek. Ik wens ze veel sterkte met de etappe van vandaag. Lars Bak en Jon Izagere. Een Deen en een Bask. Die zijn er vandoor gegaan. En daar rijden nogal wat mensen achter hoor. Want we zien nu alweer een klein groepje met uh, daar achteraan uh, de José Joaquin Rojas. Is toch eigenlijk een sprinter, maar kan redelijk over de bergen. En als je dan kijkt wat voor parcours ze gewoon voor de kiezen krijgen vandaag... Ze moeten nu zo ongeveer meteen even een stukje vlak... en dan gaat het hupke omhoog naar een stuwmeertje, naar een stuwdam... en dan moeten ze de Col de Glendon op. 21,5 kilometer klimmen tegen 5,1 procent. Daarna de Col de Madeleine. Nou, dat weten we. Bijna 20 kilometer klimmen. Veel steiler, 8 procent bijna. En dan nog drie iets minder zware Cols. Maar ga er maar aan staan. De Col de Tamier van tweede categorie. De Col de Lepine van eerste categorie. En dan uiteindelijk de Col de la Croix frie en dat is de laatste klim op 191,5 kilometer. We weten dat de etappe vandaag 204,5 kilometer is. Dus kun je uitrekenen hoe ver die eh, top van de streep af ligt. Maar het wordt lood en loodzwaar vandaag. Nou Gio, gelukkig sta je ons bij in ieder geval. Want inderdaad 204 kilometer, goedemorgen gezegd, na de dag van gisteren. Willem Frank de Noot is ook hier, digitaal voor van de Tour. Ja, Filip Maartens, persvoorlichter bij Radio Check die ging gisteravond laat naar bed. Hij tweette nog even een foto vanaf de gang in zijn hotel... Wie trof hij daar aan? Op de vloer met zijn oor aan zijn telefoon. Die telefoon weer aan het oplaad. Snoertje aan de stekker. <laughs> daar beneden ergens aan de muur. De ritwinnaar van de dag. En Maartens die tweet: Mijn buurman in het hotel. En tourheld van de dag. Christophe Riblon zit zeker met een lege batterij. En wat zijn de Fransen trots? Iemand zette net de cover van L'Equipe op Instagram. Foto van de zegevierende renner Riblon. Met koeienletters. Kop de krant Heroïque. De proloog. Ja, de renners sleurden zich gisteren dus twee keer de Alp Dues op. Maar er is natuurlijk ook al veel en veel meer gefietst. De Tour is een uitputtingslag en volgens sommigen onmenselijk moeilijk. Dus vandaag ons dilemma. De Tour is te zwaar. Waar of niet waar? Peter Hollander is emeritus hoogleraar inspanningsfysiologie aan de VU Goedemorgen. Goedemorgen. Is de Tour te zwaar? Nee. Nee. Ja, voor u en voor mij wel. Ja, dat denk ik ook. Maar voor de mensen die het uh, moeten doen, uh, kan het. Kan het. Um, hoe wordt dat eigenlijk bepaald, wat het mensenlichaam aankan? Dat Want... bepalen mensen in de eerste plaats zelf. Ja. Ik bedoel, als je het kan, dan rij je dan weer eens nog een beetje harder op. Nog harder? Nou ja, dat zie je gebeuren. Hè? Iedereen probeert het, of ze nog harder kunnen. Er is dus bijvoorbeeld niet een uh, testje waaruit blijkt of ik dat zou kunnen. Nou ja, je kunt iemand in het laboratorium wel testen. Dan kun je kijken hoeveel vermogen die kan leveren. En als je dat vermogen weet, dan weet je ook hoe hard zo iemand die berg op zou kunnen. Maar er komen natuurlijk dan ook altijd nog wat factoren bij uh, tijdens zo'n zware koers. Kan ik me voorstellen. Ja, een van de grote problemen is als je door de Frans moet rijden... hoe je je energievoorraden weer aan kunt vullen... zodat je de volgende dag weer met een volgeladen accu aan de streep staat. Ja. En dat kan een groot probleem zijn. En dat zie je ook. Mensen die eens een beetje verkoudheid hebben of iets aan hun darmen hebben. Die eten slecht en dan gaat het mis. Ja, en daar kan je weinig aan doen, hè? Uh, daar kan je niet zo heel veel aan doen, nee. Um, Met het... Ja, nee, sorry. <laughs> je ziet dan ook dat mensen die wat krijgen als regel uh, het nog even proberen... maar meestal binnen één of twee dagen weg zijn... Dus uh, voor zover dat kan, uh, voldoende eten, goed eten en ook goed rusten, Ja, maar het probleem is, daar heb je soms namelijk tijd voor. Want je moet niet alleen fietsen, ze moeten ook nog uh, naar hotels, naar de volgende startplaatsen en dergelijke. Dus het is wel zaak om uh, ieder moment dat je, dat je hebt te gebruiken voor en rusten en eten en drinken. Het is uh, een hele volle dag die je toch in 24 uur het moet proppen? Het is meer dan een volle dag, ja. Uh, hij is zwaar dus, maar niet te zwaar. Voor die mensen niet. Zo is dat. Hartelijk dank, Peter Hollander. Emeritus hoogleraar inspanningsfysiologie aan de VU. Tot ziens. Een paar on me. De Stierpoupée de Son in een nieuw jasje gestoken door Jennifer. Um, Gio Lippens, uh, ik ga weer even naar u terug, want jij hebt wat meer informatie over Mollema. Ja, over natuurlijk de hele discussie van gisteravond en van vanochtend. Toen ineens bekend werd dat uh, Bouke Mollema een beetje ziek zou zijn. Uh, we hoorden het van zijn uh, ploegleider Marijn Zeeman. Dat hij uh, wel, weliswaar griep heeft. Griepverschijnselen, maar geen koorts heeft. En er is wat, uh, ja, wat twijfel over of ze nou echt serieus overwogen hebben. om hem niet van start te laten gaan. in die etappe van vandaag. Uiteindelijk hebben ze besloten om dat wel te doen. Kijk, een zesde plaats. Ja, die verdedig je natuurlijk wel graag. ook al uh, nemen de krachten af. En Mollema heeft toch duidelijk laten merken. dat hij de laatste twee dagen minder in vorm is. We hebben het gezien in de tijdrit. We hebben het gezien in de etappe naar uh, Alpen-Duez. En het grappige is, terwijl ik nu zie dat Johnny Hogeland. ja, ja, hij demareert. ...uit het peloton met de gele trui bij de beklimming van de Glondon. Ze zijn net uh, die chicane, tenminste die, die haarspeldbocht klim... ...in de richting van het Stuwmeer hebben ze net gehad. En nu gaan ze dan uh, aan de echte klim beginnen. En Hogeland kreeg meteen een paar mannen met zich mee uit dat uh, peloton. Maar nog even dus terug naar uh, Bouke Mollema, die uh, dus minder wordt. En uh, daar hebben zijn ploegleiders Marijn Zeeman en Nico Verhoeven... ...die hebben zich ook wel een beetje uitgelaten... ...dat ze wat wantrouwend kijken naar de Spanjaarden en dan met name naar Joaquin Rodriguez, die in tegenstelling tot de meeste renners alleen maar beter worden in die laatste week in de Tour. En die ineens dingen kunnen die ze in de eerste twee weken niet konden. Ja, en dan denk je dus meteen alweer natuurlijk aan verdachtmakingen in de richting van wat hebben zij geslikt, wat ja. hebben zij gebruikt om zo goed te kunnen rijden op het einde van deze Tour. Natuurlijk hetzelfde verhaal dat het natuurlijk de hele Tour al rondzinkt rond die gele trui dragen, rond Christopher Froome. En ik moest net wel even lachen omdat Filemon het had over, ja, toch wel de irritaties die met name ook bij de vorige langzamerhand beginnen op te treden. Mensen worden vermoeid. En dan wil ik toch even aansluiten op het verhaal uh, over die vermoeienissen in de Tour. Dat de Tour eigenlijk wel te doen is. Normaal gesproken zou je zeggen van wel, alleen de Tour zoals die dit jaar is opgebouwd... met toch echt wel die climax, maar dan ook de opeenstapeling van zware ritten in die laatste week... Ik heb zelf het gevoel dat het een beetje te veel van het goede is voor de renners. Want je ziet toch langzamerhand, iedere dag moeten die renners weer scherp zijn. Iedere dag moeten ze weer volle bak rijden. Eigenlijk vanaf die laatste rustdag. En waar je in andere Tour de France nog wel eens in de laatste week ook even een wat minder zware etappe zag... ...is het nu gewoon continu volle bak rijden. Vandaag weer met al die calls. Morgen weer met die aankomst bij Annecy op die col de Semnos. De Tour kan eigenlijk, bij wijze van spreken, iedere dag nog, kan die nog op de kop gezet worden. En dat, dat zorgt voor stress bij die renners. En stress zorgt ook weer voor grotere vermoeidheid. Dus ik kan me zo voorstellen dat er een hele hoop renners in het peloton op dit moment echt snakken naar het einde. Nog, uh, ja, nog even voorhouden. Het klinkt zo makkelijk vanaf hier natuurlijk. Maar uh, het is inderdaad loeizwaar. Uh, aan tafel nog altijd Ineke Volking, voedingskundige. Um, herken je dat, wat Gio zegt? Nou ja, het is inderdaad een hele zware toer. Um, en wat er dan gebeurt, is dat toch bij de, de gemiddelde renner gaat het vetpercentage omlaag. En dat maakt dat je inderdaad nog vatbaarder wordt voor ieder griepje of koudje. Dus ja, de weerstand gaat omlaag, je wordt vermoeider. En dan is zo'n laatste week, uh, ja, die wordt gewoon rete zwaar. Ja, gek genoeg uh, denk je soms, hoe minder vet, hoe beter. Want dan ja. ben je dunner en dan ga je misschien wel sneller omhoog. Maar deze jongens, die hebben een topteam om zich heen. En die beginnen eigenlijk al met een ideaal vetpercentage aan de Toer. En uh, ja, voor sommigen is het dan echt vechten om dat vetpercentage op peil te houden en niet eronder door te schieten. Want dan ja, een te laag vetpercentage dat gaat ten koste van je weerstand. Ja, we hoorden uh, ook uh, de ploegleider van Bauke Mollema, Nico Verhoeven uh, al zeggen. Hij had bijvoorbeeld na de tijdrit uh, van woensdag niet zoveel zin meer in eten. Nee, en dat is een beetje tegengesteld wat er bij, uh, bij ons hier op de stoelen gebeurt. Als wij moe worden en het is een uur of drie smiddags, dan proppen we de mars in, omdat we honger denken te hebben terwijl ons lichaam. Misschien snak naar een middagdutje. Dus als wij moe zijn uh, he, en we zitten niet op de fiets, dan willen we juist eten. Bij die renners is eten gewoon werken en stouwen. En moeten ze zorgen dat ze echt voldoende calorieën binnenkrijgen op een dag. En ja, dan, als je dan moe wordt, uh, ja, dan heb je gewoon steeds minder zin om te eten. Okay. En wordt het steeds moeilijker. Ja, en gewerkt wordt er hoor in Frankrijk, toch? GioLippens? Zeker, want we hebben ook een hele grote groep... die op dit moment aansluiting gaat krijgen... bij die twee koplopers, bij Lars Bak en Jon Izaguire. Daar heb ik in elk geval uh, Robert Geesink gezien. Die heeft zijn zinnen gezet vandaag op de etappe. hoeft dus niet meer bij Bouke Mollema... en Laurens ten Dam te blijven. Hij zit in een hele grote groep van dik 20 man. Ik denk zelfs dat het er meer zijn. Ik heb daar ook Thomas de Gent zien zitten... van vacansoleil DCM. Ik heb daar ook uh, Simon Geske zien zitten... van de Nederlandse ploeg Argos Shimano. Dat zijn renners die allemaal in die grote groep zitten. Ook Christophe Riblon, de bolletjes zie ik daar mee rijden. Rui Costa, de winnaar van de etappe. naar Gap zit daarbij. Dan kijken we nog even verder. Heshedal, die zit daar in elk geval bij. En David Miller, nou, dat is een hele grote groep. We gaan straks alle namen bij elkaar rapen. Maar in elk geval Robert Geesink mee in de aanval. En Ik ben benieuwd of Johnny Hogeland die daar dan weer achter zit, of die nog aansluiting gaat krijgen. Kijk, dat is toch mooi nieuws op een dag als vandaag. Uh, Twan Poels, uh, ook uh, nog altijd uh, aan tafel, uiteraard. Organisator van het criterium daags na de tour in Boksmeer. Um, zelf vijf keer de tour gefietst. Uh, dat klopt, ja. Ja. Op, uh, een hoop brandstof ook, denk ik. Ja, dat klopt. Maar ja, in die tijd was het toch heel anders. Kijk, dat is geweest eind jaren 80, begin jaren 90. Toen werd er minder uh, naar voeding gekeken. Want ik hoor uh, tegenwoordig uh, praten ze alleen maar over jelletjes. Ja, volgens mij we dat in haar. Uh, maar uh, in onze tijd was het gewoon een, een broodje met, uh, met stukjes banaan ertussen. Een broodje met kaas ertussen. En een, uh, een broodje pudding of, of, of gelijk soort. Uh, in het begin van, van, van de jaren tachtig gaven men zelfs nog met, met thee in de bidon. Uh, mijn tijd werd dat wat anders. Uh, toen hadden ze een, een sportdrank, Isustaar, en dat, uh, dat verdunnen ze dan met water. En dat kregen we mee, maar ja, dat was een heel ander verhaal als nu. En uh, ik denk ook, omdat er nu meer, meer naar de voeding gekeken wordt... dat die prestaties in ieder geval uh, ook daardoor verbeterd zijn uh, de laatste jaren. Zou dat, uh, is dat zo, Inge? Nou ja, er is ontzettend veel veranderd. Want ik, nou, misschien kun jij ook de vraag beantwoorden... of jullie überhaupt een advies kregen hoeveel je moest drinken per uur. Nee, absoluut niet. Ik weet nog wel... Uh, ik heb, uh, Joop Soeteman ik heb ik nog één keer de, de Tour gereest... samen in de zaalde Ploeg. En die hadden het erover dat er uh, eigenlijk uh, die jaren daarvoor... dat er geadviseerd wordt om zo min mogelijk te drinken. Ja, ja, nou, ja. nu is het heel anders. Dus ja. uh, daar werd wel over nagedacht. Want ze, ze, ze lieten ook speciale broodjes maken. Speciale puddingbroodjes lieten ze maken. Uh, maar niet uh, zoals uh, tegenwoordig. En ja, dat is toch heel belangrijk. eten drinken, en drinken de doer. Ja, absoluut. Uh, nou ja, veel beter nu, maar toch een ouderwetse hongerklop. Gisteren zagen we bij Vloem. Ja, yeah, want het blijven mensen. En die hongerklop. Ja, nou ja, goed. Uh, volgens mij hebben we die allemaal wel eens meegemaakt. Uh, het, we zijn gewoon mensen. En uh, zeker die jongens die weten precies hoe ze het moeten doen. Maar op de fiets ben je toch een beetje verminderd toerekeningsvatbaar. Uh, Ga maar eens uh, sommen maken als je intensief bezig bent. Dat lukt allemaal niet meer. Dus je moet van tevoren eigenlijk al een bepaalde strategie hebben... van wat je gaat eten en ja. gaat drinken. En als je dat niet hebt, dan wordt het ontzettend lastig... om als je al moe bent ook nog eens na te gaan denken... over wanneer je moet gaan eten, hoe je dat gaat doen. En uh, nou ja, we, we, ja dat, dat je genoeg binnenkrijgt. Ja. Ja, In onze tijd was het heel anders natuurlijk. Men dacht niet uh, na over de voeding. En nu denk ik dat de dat coureurs er gewoon op getraind zijn van, uh, vanuit het uh, vertrek uh, wat, wat spullen toe te nemen. Maar ik heb wel eens uh, etappes in de Tour de France gereden. Waar ik uh, uh, s'morgens had ik een ontbijt, uh, net voor uh, twee uur voor de start, in, uh, een bord spaghetti. En daar uh, zijn we mee vertrokken. En vervolgens uh, niks meer gegeten tijdens de etappe. Ja, ja ongelooflijk. Kijk, dan kom je natuurlijk s'avonds wat tekort. En dat, dat kun je ook behammen, denk ik. Maar eh, het is gewoon belangrijk dat je blijft eten tijdens de etappe. En ja. dan hoef je s'avonds ook wat minder toe te nemen. Nou ja, dat is wel de, de, de strategie zoals die tegenwoordig wordt uitgevoerd. He, er is heel veel onderzoek ook naar gedaan En zoals de Nederlanders, die, de Nederlandse ploegen... die werken ook nauw samen met het NOC en met de universiteit... om gewoon dat helemaal netjes te doen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, want iedere wielrenner is gewoon eigenwijs. Dat hoort ook. Ook zo. Maar over het algemeen wordt er Eigenlijk, uh, het, idee, het idee is dat je eigenlijk tijdens het wielrennen al begint met herstellen. Dus het, heel veel uh, dranken zijn nu ook al met een percentage eiwit. Want dat bevordert het herstel. Nou ja, dat moet je maar lekker vinden. Dat vindt weer niet iedereen lekker. Maar dat betekent wel dat je uh, dus heel veel koolhydraten... en heel veel vocht moet binnenkrijgen. Want met name op hoogte ga je ook nog eens extra koolhydraten verbruiken. Dus het, het, het is lastig. En dat is natuurlijk extra opmerkelijk. Want dat weten ze allemaal. Dat zo'n vroem gisteren niet voor de al zo'n jelletje even naar binnen heeft geknepen. Want juist zo'n jelletje, dat zorgt er ook nog eens even voor... dat je hersenen meteen het signaal krijgen. Van, ik hey. dat inderdaad zo snel, want hij nam er nog één. En ik ja. dacht, ja, maar ja. Je, je bent er bijna, dat heeft geen zin nou meer. Nou ja, de, de grap is natuurlijk, als je echt een goede hongerklop hebt... dan ben je te laat, dan heeft een jelletje eigenlijk ook niet echt veel meer zin. Dat, dat, dat heeft dan zijn tijd nodig. Ben je het voor, dan krijg je hersenen dus het signaal van... hé, hey, er komt een hoop zoet binnen... En dat gaat eigenlijk al meteen als reactie naar je benen. En die kunnen dan weer. Terwijl er eigenlijk nog niet eens echt iets op is genomen. Dus dat is wel mooi aan zo'n jelletje. Het hele grote nadeel van zo'n jelletje is... dat als je te weinig hebt gedronken... Dan krijg je zo'n klont in je maag die alleen nog maar extra vocht onttrekt aan je lijf. Dus dan ja, krijg je maagdarmklachten. Nou, dit is op zo'n laatste klim helemaal niet zo'n uh, groot uh, gevaar. Ik bedoel, daar ga je daarna gewoon herstellen. Dus een jelletje pakken voordat je abdues beklimt in zo'n laatste klim was slim geweest. Ja, en dat gebeurt dan niet. En dan moet je Port naar achteren sturen, die dat natuurlijk formidabel deed. En, ja, uh, en vervolgens wel een tijdstraf aan je boek. Ja, ja, ja. ja, maar, ja, ja, maar, ja, maar kreeg Port dan een tijdstraf? Nee, nee, nee Vloem ja. kreeg hem zeker. Ja, dat is nou, ook ja. ja. bijzonder. Omdat uh, Port toch uh, dat geletje uit de auto heeft gehaald, uh, volgens mij. Ja, dus. ja, is dat geen man voor Boksmeer? Ja, misschien wel. Oh, ja. <laughs> nou, wie er wel uh, komt in Boksmeer, dat wil ik natuurlijk zometeen zeker horen. De Tour de Filemon. Dag Filemon. Ja, van Boksmeer naar de Alpen, uh, ja. dat is natuurlijk een stap Heel klein. Hoeveel jelletjes uh, <laughs> heb jij al achter je kiezen? Nee, uh, ik, uh, ik, ik heb nog niks gegeten, moet ik zeggen. Ja, ik ben oh. niet zo'n ontbijter. Ik ben niet zo'n goede eter eigenlijk. Ja, dat Heel is natuurlijk het slechtste advies uh, wat je hier ons kan geven. Niet, niet ontbijten zochtens. Dus dat mag natuurlijk niet, hè? <laughs> Maar het is, ik, ik heb vaak het idee uh, dat mensen wel altijd te veel eten. Ik bedoel, het gaat als een, een rondje fietsen, als een uurtje dan. Ik ken heel veel mensen die doen hetzelfde rondje. Die hebben dan allemaal al jennetjes en dat soort dingen mee. Dus denk ik denk, ja, een rondje fietsen, dat moet je ook wel zonder, uh, zonder eten kunnen. Mag ik daar of, wat op zeggen? Ja, daar mag Ineke zeker iets ja. op zeggen. Nou, nou, ik ben e benieuwd naar, ja, want Je hebt helemaal gelijk. Um, ik, dat is ook een advies voor de meeste recreanten. Van, joh, laat die zakken een beetje leeg. Want je hebt helemaal niet zoveel nodig. En zelfs de, de standaard doorslessen die de meest... <lacht> te drinken. Ja, als jij gewoon een lekker trainingsritje hebt, ga maar gewoon op half water, half doorslessen drinken. Dus ja, je hebt helemaal gelijk. Gelukkig. Ik was wel echt uh, heel ontzettend bang dat ik uh, enorm op mijn kop zou krijgen. Maar nee, ja. <laughs> ik ja, het voor dat ontbijt wel, hoor. Ja. <laughs> Veermond, ga je Parijs ja. dan nog wel halen? Met een lege maag? Nee, zeker wel. Zeker wel. Maar je moet gewoon niet te veel. je doet hier niks. Je, je, je, je zit de hele tijd stil. Of in een perscentrum, uh, perszaal... Of, of, of in de auto, of bij de streep. Dus je, je moet echt ontzettend oppassen dat je, dat je, dat je niet te veel eet. Nou, je bent echt ben een op berg net, naar beneden gegaan. Hè? Ja, maar naar beneden... Uh, ja. Daar, oh, ja. Daar, ja, ja, ja. Maar ik, ik ben, want dat, is, uh, oh, dat is wel leuk dat je erover begint. Maar ik ben In het begin van de Tour ben ik namelijk langs vroege dokters geweest, van de, van, de, van, de, van de renners. En ik vroeg jou, wat is nou het beste om te doen dat ik niet weer die Tour zo enorm aankom? En die zeggen gewoon ja, heel simpel, alles door de helft. Oh. Ja, dan heb ik misschien ook nog een leuke tip. Mag, mag, oh. ik, mag ik nog een leuke tip geven? Gewoon, ja, heel graag. gewoon niet eten in de auto. Nee, nee, nee. nee, nee. Geen, geen koekjes, snoepjes, dat soort dingen. Nee, nee. dat doe ik sowieso al. Maar je hebt hier in de Franse keuken, dus je hebt altijd een menu van, van drie gangen. Dus ik heb, ben nu ook al begonnen om gewoon de één gang erover uh, te slaan, meestal het toetje. En dat, uh, dat scheelt al wat volgens mij. Dat, uh, dat denk ik ook, Filemon. Um, dit is de laatste keer hè, dat wij elkaar spreken. Ja. Ja. Um, hoe kunnen we terugkijken? Doe je ja. dat überhaupt al, eigenlijk? Ja, het is helemaal heel raar natuurlijk om niet terug te kijken. Omdat we nog, uh, nou, deze rit van vandaag, ja. morgen ook nog zo'n loodsvaren etappe. Maar als ik het zo nu al een beetje globaal bekijk, vind ik, ik was echt een super, super tour. De enige uh, kanttekening die ik erbij wil zetten uh, zet is wel natuurlijk jammer dat... Contador niet zo sterk was als we allemaal gehoopt hadden. Maar dat wisten we eigenlijk ook wel een klein beetje... dat hij, dat hij niet zo sterk was als, als andere toeristen die hij gereden heeft. Maar je zit de hele tijd te wachten van... ja, het grote gevecht, wanneer gaat het beginnen? En ja, dat komt er, komt er elke keer net, net niet. Trump het is het toch wel echt veel te sterk. En uh, ja, voor de rest uh, was het een vermoeiende tour, dat merk je ook echt van iedereen, meer dan vorig jaar. Ik denk dat het te maken heeft ook met de afstanden, die waren groter. Uh, Orsica uh, heeft natuurlijk uh, wat dat betreft zijn vermoeidheid achtergelaten en gisteren stonden we ook uh, op de Alpe En toen merk je ook, journalisten waren echt zagrijdig, echt stront zagrijdig. Ja, Je had het uh, over die irritaties net, hè? De, de, hoe, ja. hoe, hoe kwam dat zo'n beetje tot uiting? Nou ja, het is heel simpel. Je hebt uh, uh, uh, uh, die, die, die streep. En de, die is, dat is bergop. Uh, en, en het hotel van die renners, dat, dat ligt niet achter de streep, maar voor de streep. Dus heel veel renners gaan meteen, als ze over die streep zijn, gaan ze weer terug. Maar dat is dan weer een gedeelte, die streep, waar het grootste, allergrootste gedeelte van de pers niet komt. Wel bijvoorbeeld de NOS, want die zijn rechtenhouders, die hebben de rechten voor de hele tour. Maar bijvoorbeeld Tour de Jour, alle kranten, zenderadio, uh, uh, radioomroepen, die kunnen daar niet bij. En ja, je ziet dan wel die renders van afstand, en dan zie je ze even stoppen, en vervolgens zie je ze weer wegrijden. Ja, als is het natuurlijk boost. Uh, maar, veel persverlichters, die praten dat nog goed aan, hoor. Bijvoorbeeld, als een kanselaar of een arco Shimano, die zegt wel: jongens, ga ook even naar een andere pers, doe ook even daar je verhaal. Doe het hoort bij je werk, dan hebben zij ook weer uh, iets om te schrijven. Ja. Maar bij in deze dat bijvoorbeeld uh, gisteren niet. Ik begrijp ook wel een beetje, hoor. Dat Molma zeker niet komt. En, ja, Loutserland was natuurlijk ook helemaal naar de, naar de kloten. Maar, ja, een tanking of een geving, kan je toch wel even naar de pers sturen om even: ja, iedereen is hier voor elkaar. Ja, alleen gisteren even niet dus. Nee, nee, nee. En nou, dat merkte echt... Ik sprak het toevallig... Ik de journalist vandaag weer... Nou, die, die, die was echt... Waar hij gisteren opgehaald was met mopperen... is hij volgens mij de hele dag doorgegaan. Want vanochtend uh, had hij nog precies hetzelfde verhaal. Dan, uh, hij pikte het gewoon op, waar hij het gisteren zo'n beetje had uh, achtergelaten. Ja, ja, ja, ja, ja. En echt, ja, die... Dat is dan echt, en dat, ja, dat heeft ook... Uh, die remmen... Die merken ook af... Dat is ook geen zin meer. Of met de kribbe reageren op interviews. Dan, ja... Maar ik moet wel zeggen, Argo Shimano liet het wel echt, uh, echt het testen. Want die renners, wat er ook gebeurt, wat er ook aan de hand uh, is... is dan echt altijd lachend voor je klaar. Dat vind ik echt, dat verdient echt mijn grote complimenten. Nou, bij deze uitgedeeld, hulde voor Argo Shimano. En Filimon, gewoon nog heel even volhouden. En dan uh, longt ook voor jou de streep. Ja, maar ik ben nog wel aardig uh, fris, hoor. Goed zo. ik, zou er, ik zou er gewoon toertjes achteraan kunnen. Nou, dat zeg, het, nou ja. dat zeg je nu heel, heel, heel erg overmoedig. Maar uh, daar spreek ik je dan uh, misschien ja. nog een keertje achter de schermen over. Ja, ik he, was, was een beetje te stoor. Dag, <laughs> ik vond het heel leuk om te doen. Dag. Uh, ik ook. Dankjewel, Filemon, voor drie Adem. mooie weken. Au revoir. Half twaalf geweest. Jan van de Putten is hier met het NMS-journaal. 1.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 En op de Via Gladiola in Nijmegen komen steeds meer lopers binnen die de Vierdaagse hebben volbracht. Het is vandaag de laatste dag, de dag van Kuik. De eerste die over de finish kwam vanmorgen was de Brits Simon Brownley. Hij finisht vaker als eerste. En de wandelaars hebben nog tot zes uur de tijd om binnen te komen. Dat zijn de hoofdpunten. Jolanda van der Velde, Verkeersinformatie. Vooral drukte rondom de Nijmegen heeft allemaal te maken met de Vierdaagse... en ook veel vakantieverkeer. Bij elkaar 40 kilometer. Ik begin met de A2, Eindhoven richting Maastricht. Er staat bij Maastricht 4 kilometer. Kapotte auto op de A4, Delft richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp 3 kilometer. De rechte reishok is dicht. Vertraging op de A16 en de A58 rondom Breda. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen de knopende Grijze en Valburg 8 kilometer. A73 Nijmegen richting Venlo. tussen knooppunt Neerbos en. Kijs. 4 kilometer. Net over de grens in Duitsland is er een aanrijding geweest vanochtend vroeg op de A3 richting Oberhausen. De weg is nog steeds dicht bij knopend Oberhausen. Verkeer vanuit Nederland kan het beste een andere grensovergang kiezen, bijvoorbeeld die bij Venlo. De proloog. De vooraan Zometeen nog een laatste keer juichend over de finish. Maar zover is het in Frankrijk nog niet hoor. De mannen hebben nog zo'n nou, goede 187 kilometer voor de boeg, Giolippens. Ze zitten nog steeds in de beklimming van de Col de Glondon, Die eerste klim dus van de buitencategorie loodzware klim. En let ook straks vooral op die afdaling. Want die is heel erg lang in de richting naar het voor van het volgende dal. Hij is kronkelig, hij is smal. En uh, ik denk dat uh, zeker op de vroege ochtend zoals nu is... Uh, dat uh, de weg er ook af en toe wel een beetje glad bij ligt. Met name in die bochten als ze beneden zijn in het uh, bos. Daar kan het wel eens lastig worden. We hebben twee koplopers, John Isagire... Had een hele aardige tijd gereden met de tijdrit van een paar dagen geleden. En hij heeft gezelschap van Ryder Hesjedal. We kennen hem allemaal. De man die twee, vorig jaar de Giro won. Dit jaar in de Giro opnieuw hoge ogen probeerde te gooien. Maar dat mislukte totaal. Hij zou ziek zijn geweest. En ook deze Tour rijdt hij toch niet echt als een superster rond. Ryder Hesjedal en Izakiren dus. Ze hebben een voorsprong van 30 seconden op een groep. Met onder andere Robert Geesink. En ik zag zojuist Geesink op kop rijden van dat groepje. Moet ik eerlijk zeggen... Hij... Hij maakt een hele frisse, gretige indruk. Hij probeert in elk geval aan kop van die groep... de achterstand op die twee koplopers zo klein mogelijk te houden. Het peloton met daarin de gele truidrager... met erin de groene truidrager nog steeds Peter Sagan... en met daarbij ook de witte truidrager Nairo Quintana uit Colombia. Die rijden op dit moment op 2 minuten en 30 seconden. Tempo wordt daar gemaakt door de ploegmaats van Froome. En we zagen aan de achterkant dat er al wat problemen waren... voor wat mannen. Zieberg, een sprinter van Lotto, een assistent ook van Greipel, Tom Velers, de helper van Marcel Kittel bij Argo Shimano. Zij moeten eraf en voor hun zal het weer een gevecht worden tegen de tijdslimiet zoals het bijna iedere dag tegenwoordig is in de bergen. Twan Poels, organisator van eh, Daags na de Tour. Traditiegetrouw altijd de maandag eh, nadat de mannen in Parijs over de streep zijn gekomen. Maar het had niet veel gescheeld eh, of er was maandag helemaal niets geweest. Ja, dat klopt. De oude organisatie die, die heeft ongeveer een 2,5 maand geleden aangegeven... dat ze uh, stopte met het organiseren van Daags naar de Tour. Precies de problemen weten wij ook niet exact, maar schermer zijn er wat problemen geweest met de horeca. Nou, vervolgens heeft uh, de burgemeester Karel van Soest... Heeft toch een uh, initiatiefgroep opgericht om, de, om, om te kijken... of daar dagstaande tour toch nog georganiseerd kan worden. Zeker voor dit jaar en zeker voor de komende jaren. Uh, die initiatiefgroep die is opgericht. Daar hebben ze bij ook voor gevraagd. Uh, we hebben gekeken van uh, uh, ja, het sponsorgeld natuurlijk. Hè, want uh, uh, we hadden 0 euro in kas. Dus we, hebben eigenlijk, uh, we zijn de boer opgegaan. Uh, sponsors benaderd om, om toch te kijken. Van, uh, om het budget wat we nodig hadden om uh, bij elkaar te krijgen. Nou, daar zit er ook een kostenplaatje aan. Dat hebben we in beeld gebracht. En op een gegeven moment hebben we ongeveer, denk ik... een, een week, vier, vijf geleden hebben we gezegd... Van, we gaan ervoor. Maar ja, dan ben je er natuurlijk niet. Als je zegt, je gaat ervoor. Want dan heb je toch nog een, een hele weg te gaan. Ook het organiseren van de, van de ronde. Je hebt ongeveer, denk ik... Een, een 150 tot 200 medewerkers heb je nodig. Voor het afzetten van het parcours opbouw. Van de eh, enzovoorts, Enzovoorts. Dus dat was een... Dat is een, een hele klus is dat geweest. Maar uiteindelijk is het gelukt. En we hebben toch in Boksmeer een, een, een, een behoorlijk deelnemersveld... hebben we de in Boksmeer gehaald. Ja, en dan wil ik natuurlijk graag weten... wie staan er op de lijst? Uh, we hebben van, van Belkin hebben we Mollema, Tendam, uh, Boom en Tankink. Maar hoho, ho, Mollema um, is niet helemaal fit, horen we steeds. Start natuurlijk wel nu. Haalt misschien ook wel gewoon Parijs. Ja, um, maar ik kan me ook voorstellen dat hij dan zondagavond zegt... ik ga even lekker bijkomen. Ja, Sorry, Boksmeer. Ja, dat klopt. Maar daar zal vandaag waarschijnlijk wel duidelijkheid in komen. Kijk, eh, ik weet niet wat er vandaag eh, met Mollemar gaat gebeuren. Ik hoop dat hij bij de eerste eh, rijdt. Want dat zou, eh, voor iedereen zou het er beter zijn. Niet alleen voor Boksmeer, maar ook voor, voor de andere criteriums. Uh, want het, het zou jammer zijn als, als Bollemaar, gezien de prestatie die het toch levert, heeft de laatste paar dagen iets wat minder uh, dat hij bijvoorbeeld de Tour verlaat. Dat is uh, minder voor de criteriums. Dus wij hopen en we gaan er ook vanuit dat de Mollema de, de doel uitrijdt. Gaat dat niet gebeuren? Stel dat hij bijvoorbeeld vandaag afstapt, ja, dan gaan we toch contact opnemen met John van der Akker. En eh, met de vraag van wat gaat Mollema doen? Gaat hij boks meer of gaat hij boks meer niet rijden? Gaat hij bijvoorbeeld boks meer niet rijden omdat hij er toch, toch te, te ziek voor is? Dan eh, gaan we toch op, op zoek naar een vervanger van Mollema. Kijk, en wie zou dat moeten zijn? Ja, dat, dat weten we niet. Dat gaan we in overleg met Jean van Aker doen. Kijk, uh, je hebt bijvoorbeeld een, een uh, Kruitschinger, je hebt een Contador, je hebt een uh, Quintana, je hebt een Rodriguez. De vraag is of die nog uh, naar een box meer willen komen. Dat is allemaal Kordakers natuurlijk. Hè. Cavendish? Dat, uh, Cavendish. Ja. Nee, nee, nee, nee, daar hebben we van, uh, van gezegd dat we die niet naar box meer halen. Dat is bij iedereen bekend. Ja, ik zeg maar het met een glimlach ook, natuurlijk. Hè? Want <laughs> dat, dat was wel iets waarmee u uh, uh, ook natuurlijk de pers heeft gehaald. Uh, Na die beuk die hij uitdeelde aan Tom uh, Cavendish mag niet komen, maar stond uh, eigenlijk nog helemaal niet onder contract. Dus nee. dat was wel een mooie publiciteitsstunt. Nee, nou, nou, het was niet alleen een publiciteitsstunt. We hadden eigenlijk, uh, voordat we uh, de ronde eigenlijk min of meer rond hadden, hebben we gezegd, ja, het deelnemers valt. Daar hebben, hebben we aangegeven van, uh, we willen toch minimaal een topsprinter naar uh, Boksmeer halen. We hadden drie mensen op de lijstje staan. Dat was Kittel, dat was Kruipel en dat was uh, Cavendish. Maar na het incident, wat er gebeurd is met veel, hebben we toch gezegd van, nou, dan halen we Cavendish van, van de lijst daar. Een contact had hij nog niet. Maar kijk, en de, de mogelijkheid was aanwezig om Kevinist een box meer te halen, financieel gezien. Dat had gekund? Dat had gekund, ja. Ja. Hij heeft het eigenlijk een beetje voor zichzelf verbruikt dus. Ja, je moet ook beslissingen nemen natuurlijk. Hè. Kijk, en je kunt niet uh, twee topsprinters naar box meer halen, want dat laat het, uh, het budget niet toe. Uh, maar uh, toen, na nou, het incident met Veles, was voor ons keuze eigenlijk wat, wat, wat makkelijker. Nou, nieuwe helden in eh, Boxmeer gaan er misschien ook nog wel opstaan. Um, maar we hebben ook natuurlijk nog de oude helden. De helden van de Koers. Ja, want drie weken lang speurden we naar de grote mannen van de Koers. Niet per se de winnaars, maar de renners met een verhaal: Onze culthelden. En Marco Huil gaf ons deze proloog: wielergeschiedenisles. Marco, goedemorgen. Goedemorgen. Deborah. Wij gaan afscheid nemen vandaag. Helaas. Ja, het is de laatste. Ja, laten we dan voor, ons even... dan, hè? voor ons Inverlopig dan, voor ons. voorlopig dan, ja, absoluut. Maar laten we bij die laatste ook maar even vooruitblikken naar de laatste etappe. En dat is nu zondag overmorgen op de Champs-Élysées. Niet alleen een van de, de chique straten, een van de meest prestigieuze straten ter wereld, maar ja ook de presti meest prestigieuze sprint op aarde. Ze noemen het wel eens het officieuze wereldkampioenschap van de sprint. Ja, en dan heb ik al twee belangrijke woorden gezegd... als we het over wereldkampioenschap en over sprint hebben... dan komen we vrij makkelijk uit bij onze pultheld van vandaag... Oscar Freire. Drievoudig wereldkampioen. van talloze etappes in rondes en wedstrijden... als bijvoorbeeld Parijs, Tours of Gent, Wevel, -Jamp. En Milan Sanremo, ook drie keer in de sprint... gewonnen door Oscar Freire. Nou kan ik me Freire nog wel goed herinneren... uit de tijd natuurlijk ook dat hij bij Rabobank koerste. Maar ik vond hem altijd een beetje ja, simpel, mag ik dat zeggen? Dat mag je zeggen, dat, dat woord is dus wel vaker gevallen. Nou, je zou kunnen zeggen, cool. Hè? Met, de, met de termen die mijn kinderen dan gebruiken, het was een van de coolste renners ooit. Hè? Dat is een positieve manier om het te draaien. Maar wat wel zo is, hij was dermate onverschillig, dat ja, hij compleet stressloos was. Hè? Die renners lopen wel eens rond met een hoop stress. Nou, daar gaat Oscarito. Geen enkele last van. Ja, sommigen noemden hem totaal onverschillig tot stop zelf luiden. En misschien moeten we daar maar eens even enkele anekdotes bij halen om dat te staven. Of vlak te beginnen met een quote die ik er vorige week eigenlijk al bij had. Weet je nog met onze villers? Ja. Ik in Fougère. Nou, een van die quotes die we toen hadden was ik train helemaal niet weinig. De anderen trainen veel. Nou, dat typeert Oscarito Frère helemaal. Hè. Er zijn wel wat andere dingen die dat kunnen staven. Op een gegeven moment was hij toch een van de favorieten van de Ronde van Vlaanderen... ...de koers waar parcourskennis belangrijk is... ...nou, op een gegeven moment vraagt dan een ploeggenoten: ...wanneer komt die Koppenberg nou eigenlijk? Maar er zijn wel tien kilometer voorbij, hoor. Daar was hij totaal niet mee bezig, die man. Of, of Hij kwam bijvoorbeeld... ...dat was ook in de Rabo-periode, geloof ik... van kwam die, die op stage aan en dan vroeg hij een fiets. En dan zei die ploeg van... ...ja, maar als jij nog geen fiets hebt, hoe je dan tot hiertoe getraind? Nou, niet... Zo. Ook weer typisch. Ja, of, of misschien, ja, we moeten toch even over zijn wereldkampioenschap hebben. De tweede keer dat hij wereldkampioen in Lissabon. En dan was hij, die, de, de dagen daarvoor was hij het parcours gaan verkennen met, met, met, met de met Spaanse ploeg. En aan een stoplicht, aan een rood licht was hij, was hij wat blijven hangen. Hij had niet gezien dat de rest al was doorgereden, was, zat te slapen op de fiets. En uiteindelijk, toen het luchtgroen toen het werd, ja, toen is hij maar doorgereden, was hij natuurlijk zijn ploeggenoten kwijt. En hij wist natuurlijk, ja, als, als, als, als slaper op de fiets, wist hij de weg naar het hotel niet. Dus is hij maar in een taxi gestapt. Breng me naar mijn hotel, zei hij. Ja, maar welk hotel dan? zegt die taxichauffeur. Ja, dat weet ik niet. Rij maar een beetje rond. En uiteindelijk is die taxichauffeur half Lissabon met hem rondgereden. Tot, tot hij het Hotel van de Spanjaarden vond. En lag Oscar Frère zoals altijd lekker om dutje te doen. op de achterbank. Ja, maar, maar moet ik werd het wel brengen? weer wereldkampioen. <laughs> hij werd er wel weer welke wereldkampioen? Nee, ja, absoluut. De onverschillige Frère. Daarmee eindigen wij uh, ons rijtje der kulthelden. Ik zou zeggen, Marco, tot volgend jaar. Tot volgend jaar, bij deze. Tot volgend jaar, Debora. Dag, Marco. Dank je wel. Dag. Dag Iedere Fokking, um, een wielerheld. Is die er? Voor jou? Nou, ik... Ja... Ik, ik heb, ja, als ik daarover na moet denken, dan krijg je van die namen waar nu toch zo'n dopingsticker aan hangt. Dat is natuurlijk altijd een beetje lastig. Uh, maar ja, ik, ik, ik heb in het verleden bijvoorbeeld, nou, één, één wieler helpt niet. Uh, nee. nee. Nee? Nee. Dus dat zijn er altijd dan uh, meerdere geweest, maar later weer van een voetstuk gevallen? Ja. Nou ja, ja, dat is heel lastig. Want ik vind Armstrong nog steeds een held. Ik bedoel, die heeft wel laten zien... dat je met gewoon een hele gestructureerde aanpak... een heel eind kunt komen. En um, ja als we het dan toch over Armstrong hebben... die heeft natuurlijk al uh, zijn, zijn uh, wedstrijden gedaan... tussen de andere gebruikers. Hè? Dus uh, ja, hij, hij is toch wel een soort held. Hij heeft het wielrennen wel veranderd. En misschien niet ten goede, maar um, ja, hij heeft wel laten zien... dat je met een, een andere aanpak uh, ja, heel ver kunt komen. En dan kom je eigenlijk op het volgende feit. Dat, hè, we hebben het nu net over hongerklop gehad... Ja, en het is natuurlijk heel flauw om door mij te laten zeggen. Maar als je voeding gewoon niet goed zit, dan, ja, dan dat kost minuten. Dus als dat niet klopt, als dat plaatje niet goed is... Ja, dan kun je slikken wat je wil. Maar dan kom je gewoon niet als eerste over die finish. En dan dondert hij al snel uit jouw rijtje der, der helden. Nee, nee, want ja, weet je, ik, uh, ja, hongerkloppen hoort erbij. En hoe je daarmee omgaat, dat kan je ook als held maken. Ik vond uh, gisteren Richie Port vond ik ook een held. Wat idee voor Vroom. Geweldig, ja. Twan Poels, uh, misschien zelf wel held geweest van mensen na vijf keer de Tour te hebben gefietst. Ja, dat zou, dat zou best kunnen. Dat weet ik niet. Ja, dat Nooit had ik gehoord niet moeten zeggen. Nee, ja, ja, oh. <laughs> dat weet ik, niet. Nee, weet ik niet. Kijk, ik, ik had vroeger ook een, een wielerhelder, Dat was Joop Zoetemelk en Henny was dat. Maar dat was ik in jaren 14, 15. Vervolgens word je beroepsrenner. En dan, uh, dan rij je samen met Zoetemelk en Kuiper. Kijk, en dan, dan wordt het verhaal toch heel anders. Dan ga je die mensen toch heel anders benaderen. Uh, kijk, als je niet in die sport zit, dan heb je een groot grotere afstand. Kijk, ik heb zelf in die wielersport gezeten. Ik heb mijn uh, tien jaar beroepsrenner geweest. Dus dan benader je die mensen, ook, ook zeker de, de coureurs van tegenwoordig, toch wel heel anders als het grote publiek natuurlijk. Hè. En uh, ik vind uh, op dit moment uh, nogmaals, ja, de, de wielerheld op dit moment is uh, gewoon de Nederlanders die de tour rijden. Het zijn allemaal helden natuurlijk, want Absoluut. ik weet hoe zwaar het is om een tour uit te kunnen rijden. En zeker de laatste drie dagen er zijn renners bij die geen prestatie meer kunnen leveren... want die weten gewoon dat ze in de bergen eraf gereden worden. Maar die zijn, die zijn toch zover dat ze toch prijs willen halen. En dat is ook een hele prestatie, moet ik zeggen. Want dat heb ik zelf ook meegemaakt. Nou ja, net ja. werd Frère werd uh, cool genoemd, maar dat kun je ook van Mollema's zeggen. Ik bedoel, ja, hoe hij klopt. nu de Tour heeft gereden, ja, ik vind dat uh, ook uh, vet cool, om het nee, maar even. Kijk, als je kijkt naar Mollema aan de die hebben natuurlijk uh, de eerste twee weken hebben ze een, een, een perfecte Tour de Frans gereden. Ja, nu door ziekte of doordat uh, misschien uh, de benzine op is uh, worden we dat anders. Maar het feit blijft wel dat ze uh, dik, ruim 2,5 weken in de top 5 uh, van, uh, van de Tour de France-klassement heb ik gestaan. Ja. En dat is ik al een uh, bijzondere prestatie, moet ik zeggen. Ja. De hedendaagse helden van nu zitten gewoon op de weg. solitaire van Leo. De aankomst. Ja, stemmetjes die u over de meet schreeuwden in uw eigen wielerdroom. We hebben er een hoop uh, ja, gehad, hoor, deze drie weken. Bijzondere, vreemde, op opvallende. Um, allemaal eigen wielerdromen. En de laatste aankomst vandaag is van Christian Burgraaf. Goedemorgen, Christian. Ja, hallo. Je eigen wielerdroom, ga je gang. Ja, nou... Uh... Ik uh, doe hem dus inderdaad uh, in het Duits. Maar... Uh... Nach den schweren Bergetappen haben wir heute natürlich den Sprint an den Champs-Élysées. Es sind noch rund 500 Meter. Marcel Kittel hält sich noch im Windschatten von seinem Teamkollegen Tom Fehlers. Und äußerst rechts sehe ich Andi André Greipel, noch 400 Meter. Mark Cavendish ist da schlecht positioniert und kann sich wohl nicht mehr nach vorne schieben. André Greipel von rechts und hinter ihm in seinem Windschatten Christian Burgraff. André Greipel gibt alles, aber jetzt kommt Christian Burgraff aus seinem Windschatten. Greipel oder Burgraff, Greipel oder Burgraf. Burgraf. Christian Burgraf schlägt André Greipel um eine halbe Radlänge und gewinnt die Etappe. Was voor een triomf? Dit is een jonge radprofi in Parijs. Nou, complimenten. Um, je zei natuurlijk in het Duits, maar natuurlijk. Uh, we, we hebben nog geen Duitser gehad hoor, deze drie weken. Nee, nou ja, bij deze. Waarom in het Duits? Nou, ik heb twintig uh, jaar in Duitsland gewoond, dus ik spreek een aardig woordje Duits. Ja. En, uh, nou ja, in Duitsland wordt het bijna niet uitgezonden. Dus het is toch leuk om dan een beetje Duits te hebben. Als het in Duitsland niet gebeurt, hier dan maar. Gefeliciteerd, je bent de laatste winnaar van ons boek... De aankomst van Bas Theeman en het mooie proloog Wielershirt. Veel dank. Dankjewel. <laughs> um, wederom aangeschoven, Willem van de Noot. Die volgt de tour op de sociale media. En we horen net al langskomen. Marcel Kittel, de Duitse sprinter van Argos Shimano. Hij meldde zich vanochtend met een bijna aanzichtkaartachtige foto op Instagram. Hij heeft een prachtig Alpa-uitzicht, op de foto gezet. En Charlotte, een mooi blauwe lucht boven de bergen. En volgens Robin Moll die op de foto reageert, is het de prejantil daar in de verte. Maar Kittel kan niet van het uitzicht genieten. Hij schrijft. Wel in het Engels. Beautiful Alps, met heel veel vraagtekens en uitroeptekens. For me, it's a scenery of... Pain. Nou, zijn landgenoot en collega André Grijpel lijkt er meer van te houden. Gisteravond schreef hij over de bergen in zijn dagelijks bericht op zijn eigen website. Zijn online minikrant heeft de titel La Gazette du Gr Gorille. De Gazette van de Gorilla, dus. Nou, dat is toepasselijk. Ja, zegt hij, ik hou van de bergen, maar niet twee keer dezelfde. De tweede beklimming waren we niet echt in de stemming om te lachen en te zingen, want schrijft Grijpel morgen. Vandaag dus wachten weer zware bergen. Maar zijn teamgenoot Adam Henson euh, pakte, euh, ja, naar nou, ik meen, een pintje op, op de US. Ik zag de foto ook en Hansen was niet de enige. Ook John Degenkolb, nog een Duitser, uh, inmiddels uh, zonder snor. Uh, die ging aan het bier, tenminste op een foto die je veel getweet ziet worden. Zie je Degenkolb, daar lachend op de fiets een biertje omhoog houden. Uh, Sepp van Marken, Belg in dienst van Belkin. Hij tweette gisteravond tot aan het begin van het tweede klim zijn kleine tandwiel voor... Kapot ging. Hij moest dus de hele Albduis op zijn buitenblad 53 tanden uh, omhoog fietsen. En dat really killed me, tweet Sepp van Marken. Nou, zijn BMC-collega Manuel Quinziato die reageert: bloody hell, dat wens ik mijn ergste vijand nog niet toe. Uh, wel een goede workout voor morgen. Die van Marken, die grap nog een keertje terug. Dat hij voor vandaag een 56-tans kettingblad zou monteren. Ja, je moet toch nieuwe doelen stellen in je leven. Maar is je ook echt nog aan het sleutelen gegaan? Dat denk ik niet. Hij klaagde vanochtend over uh, spierpijn op Twitter. Hij gaf nog wel de complimenten uh, die van Mark dus uh, aan het publiek... want dankzij de menigte kon hij de pijn af en toe vergeten. Zeker bocht 7 was amazing, schrijft hij. Nou, Manuel Quinciato. die tweet... 14 kilometer Alp de West. onvergetelijk. Het meest indrukwekkende st stuk, de Hollandse bocht. Met daarbij de hashtag, ja, ik mag eigenlijk geen reclame maken... maar toch, hashtag Heineken. Zijn uh, BMC-teamgenoot TJ van Garderen, die lang voorop fietst... die kijkt toch een beetje anders terug op de drukte op die berg. Het was hard. En de crowd... Ik mean, I but de now maar elke you krijg je een of twee that die een beetje te rowdy zijn. Maar het was een geweldig gevoel om op de front van de race in de Tour de France op zo'n iconische Ja, Van Garderen tegen Bicycling Magazine te zitten. Van die gasten tussen die het te bond maken. Hij houdt toch wel van die menigte hoor. Maar het ging bijna mis met TJ. Dat zagen we gisteren live gebeuren. Nou, van Garderen had gisteren zijn Tour en die van BMC kunnen redden, maar hij haalde het net niet. There's like a million things that you could do to say maybe I would have won the stage. Maybe if I, if I had gambled a little bit and attacked later than earlier, then maybe that. Um, you know, I. You can't change what happened, so it's. Move on. Berusting dus bij Van Garderen. Hij had een miljoen andere dingen kunnen doen. Misschien later moeten aanvallen. Maar ja, je moet door. Wie trouwens ook tot ver in de etappe vooruit was. Jens volgt in deze laatste uitzending van de proloog mag hij niet ontbreken. Ons eigen, ja, eigen held. En vandaag krijgt hij weer vijf kollen en afdalingen voor de kiezen. En die afdalingen, die gaan niet altijd goed, toch Jens? Ik had about 100 say roughly like denk crashes, so I think I'm pretty experienced, um, you know, in going down. Het is altijd een heel fijne lijn tussen plezier en pijn. Plezier om je bike te rijden, natuurlijk. En pijn om te gaan en te crashen. Het is altijd een kleine lijn. Ja, Jens Voog, na meer dan 850.000 kilometer op de fiets en ongeveer 100 valpartijen. weet hij dat er in de koers een dunne scheidslijn is tussen pijn en plezier. Dat lijkt me wel een mooie uitspraak. Nou, dat lijkt mij zeker. Dankjewel, Willem, Frank, de Nood. Uh, tussen pijn en plezier, Twampools. wat um, moet er nog gebeuren voor maandag? Uh, ja, bijna zelfs geregeld. Uh, we hopen dat Mollema in ieder geval uh, de Tour uitrijdt. Dat zou uh, prettig zijn voor Boksmeer en de opvolgende criteriums. En we gaan er in Boksmeer een uh, mooi feestje van maken. En uh, mensen komen allemaal naar Boksmeer, want de entree is gratis. Kijk, daar houden we van. Um, Ineke, uh, na de Tour um, moet iedereen dan weer als een gek gaan eten? Nou ja, dat is op zich wel goed dat je dat zegt. Want een hoop mensen denken juist van... nou ja, daarna moeten ze minder gaan eten. Maar ja, het grote herstel begint natuurlijk na de Tour. En dat loopt nog wel een paar weekjes door. Um, ja, en zeker als ze ook nog een beetje willen presteren in box meer, dan zou ik zeggen gewoon blijven eten en drinken. Ja. ja. Blijven eten en drinken, dat is ook een goede tip voor jou, Gio, vandaag. Ja, zeker. Dat Van zal we ook zeker dag. blijven doen. Hoewel het af en toe wel eens wat minder mag, hoor. Want dat is ook een nadeel. S'avonds hier in de hotels, morgen kun je best wel aardig eten. Dus het komt er af en toe nog wel een beetje aan. Maar goed, we kijken nog naar die twee koplopers. Naar Izagire en Hesjedaal. Die hebben een voorsprong van anderhalve minuut op een grote groep van 41 man. Ik heb daar wel wat Nederlanders in geteld door. Robert Geesink is al gemeld. Uh, uh, Johnny Hogeland heeft daar aansluiting bij gekregen in het rood, wit en blauw. Ik heb Tom Dumoulin heb ik daarbij zien zitten. Samen met zijn ploeggenoot Simon Geske. Ook Geesink heeft een ploeggenoot bij zich. Lars Petter Nordhout en Houk. En ik heb nog even twijfel of Wout Poels in die groep is. We hebben daar nog geen echt zicht op gekregen. Alleen maar van boven vanuit de groep. Maar het zou wel eens kunnen dat Poels ook meegeslopen is. En verder mooie namen hoor. Daniel Maarten, Andreas Kleude, Pierre Rolland, Christophe Riblon, de bolletjes trui. Rui Costa, winnaar van de etappe naar Gap, Damiano Kunigo en de Australiër Cameron Meijer. Heeft ook nog ergens een klein beetje Nederlands bloed. Dus ook daar gaan we goed naar kijken in de etappe. Zij hebben anderhalve minuut achterstand. Het peloton rijdt op 3,51 van de twee koplopers. Nou Gio, jij noemde Poels. Ik vraag even aan naamgenoot Twan Poels of die er maandag bij is. Uh... In principe wel. We hebben hem een contract aangeboden, maar hij heeft nog niet getekend. Want hij had nog wat stoute plannen, had hij hier in de laatste drie bergetappers. Dus uh, dat wacht hij nog even af. Maar ik nou, mag vanuit dat... Uh, ja, heel poesters. verstandig van hem. <laughs> <Dat beloofd laughs> ik, kan, <nog> wat. <laughs> ik snap dat Twan er niet heel blij mee is. Maar nee. uh, ik kan me wel ja. voorstellen dat zo'n renner denkt... van ja, wacht eens even. Dus als ik een etappe win, dan gaat mijn prijs flink omhoog. Ja, ik geef ze geen ongelijk. Dat is een beetje het spel, hè? Vraag en aanbod. Hé, Gio. 15 foto's heb je voor ons uh, gemaakt deze weken van jouw uitzicht. Uh, je hebt nu natuurlijk uiteraard oog voor de renners. Um, maar je maakt nog een mooi plaatje voor ons uh, vandaag. Hij is al verstuurd. Hij is als al is, staat Kijk. hij al bij jullie op de site. En nou, ik moet eerlijk zeggen... Het uitzicht. het hier in Le Grand Banon is prachtig, want zelfs de kerktoren is helemaal in het geel gehuld. Ja, nou, dat is heel mooi. Of de renners er veel oog voor hebben, is er natuurlijk een tweede. Maar uh, dank, Gio voor drie mooie weken. Zeker, jullie ook bedankt. En uh, Schio is natuurlijk ook straks na twee uur te horen in Radio Tour de France op deze zender. Twan Poels, organisator van het criterium naar de Tour in Boxmeer, Hartelijk dank. Dank je wel. En uh, we wachten natuurlijk even op naamgenoot Poels, of die nog komt. En misschien nog een zeker. andere grote naam uit de hoge hoed, je weet het niet. Voedingskundige Ineke Fokking, ook dank voor de komst. En uh, we letten uh, op onze voeding uiteraard. Okay. Voor de proloog zit het erop, jawel. Maandag, dan is er weer de gids.fm met onder andere een serie reportages over de grens. Niet van het land, maar van de wijk. Grenzen tussen arm en rijk, tussen goed en slecht. In de eerste aflevering bezoekt Brampeper zijn oude buurt... en hij belandt zelfs, jawel, in zijn oude jongenskamertje. Dat maandag dus in de gids.fm. Radio 1 presenteert...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 Zondagnacht tussen 2 en 6. KRO's Nacht van de Filmmuziek. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen! Dagen gratis leasen. Inderdaad, Leaseplan bestaat 50 jaar.